Schulz heeft er nog eens naar gekeken en kiest nu voor 45%. Op de resterende 13% van de wegen moeten eerst nog maatregelen worden genomen. Banken en verzekeraars die een financieel product verkopen moeten de kosten voor advies voortaan apart in rekening brengen. Daarmee moet voor klanten duidelijk worden hoeveel ze voor het product zelf betalen en hoeveel voor het advies. De verplichting zou eigenlijk alleen gelden voor onafhankelijke tussenpersonen. Maar minister De Jager wil de regel ook toepassen op banken en verzekeraars. De Tweede Kamer is het daarmee eens. De Kamer steunt ook het provisieverbod dat De Jager wil invoeren. Tussenpersonen mogen straks geen provisie meer krijgen bij de verkoop van bijvoorbeeld een hypotheek, pensioen of levensverzekering. Het verbod gaat ook gelden voor uitvaartpolissen. In de Europa League heeft FC Twente thuis met 1-0 gewonnen van het Duitse Schalke 04. In de 61ste minuut kreeg Twente een strafschop na een overtreding van Matip. Die kreeg rood. Luc de Jong benutte de penalty. Rond deze tijd zijn de wedstrijden van PSV en AZ begonnen. De Eindhovenaren spelen in Spanje tegen Valencia. AZ speelt thuis tegen het Italiaanse Udinese. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt met lokaal kans op een mistbank. Minimaal rond het vriespunt aan zee in graad of 3. Morgen veel bewolking, maar droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Alternative FM. that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 That. I write a million riddles similar to this rap. Yes, a million rhythms just to get your feel back. Into how we going, we're real up for real mad. It's out with every little whisper that you still can't speak out. Let your heat out, it should rebound. Three miles, these sounds. Let that reach out, that beat bounce. My feet fell in the ground. Your secrets, now let me figure them out. This riddle raps, something with me, nothing without. This riddle raps, something when you're under and down. This riddle raps, never stop calling it out. This riddle raps.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 If you speak out, let you hear that It should rebound, free minds, these sounds. Let that reach out, bounce my feet fillin' the ground. Your secrets, now let me figure them out. It's bit of raps. So I'm with me, you not know, I'm without It's rid of raps. So I'm weighing under and down, it's bit of raps. you'll never stop calling it out. It's rid of raps. It's bit of raps, you'll start making all of your bounds, with the raps, you'll feel it. All in the sound is bit of rap What the fuck you talking about? It's bit of rap rap yeah, yeah. Your rebound and free minds at these sounds Let that reach out, be bounced my feet fillin' the ground, no secrets. Let me figure them it out, it's bit of raps. Something we be Nothing without It's bit of raps, your feeling, like it's all in the sound, it's bit of raps. Never stop calling it out, it's riddle rap. It's riddle raps. So I'm making all of upper bounds, it's Riddle Raps Do oh, I feel that it's all in the sound, it's Riddle raps? What the fuck you talking about? It's riddle rap, rap hey, hey, hey, hey. Dat over de tweede uur van Alternative FM Wacht even Marcus <lacht> Wauw, wauw Ik kan niet anders zeggen Ja, dat For was dus meer een Op de achtergrond die we hoorden uh, Die zeiden van, het uh, was ergens in november Van 2009 Share special met uh, Rebel Raps uh, Die waren hier toen uh, ooit uh, ik kan me nog herinneren dat de ramen gewoon echt uh, waren beslagen van die, van die avond. Uh, en toen hebben ze hier dus gewoon een optreden gedaan, uh, akoestisch. En als je dan ineens bedenkt, ze zijn ineens uh, de huisband van de Wereld Draait Door geworden. Wauw. En wow, ja. Dat hebben wij hier ooit uh, hier over, over de grond gehad. Uh, of het, uh, die weg ook uh, bewandeld gaat worden door uh, de dame en de heren die ik uh, hier uh, in de studio uh, bij me heb zitten. Ook uh, voor uh, gaat, uh, dat, uh, dat moeten we nog maar afwachten. Jullie beginnen, ja, jullie staan nog eigenlijk zeg maar, aan het begin. Um, even over als je met je muziek onder je arm en ergens tik uh, tik mag... Uh, of hoe werkt het in Nederland? Stuur, word je gevraagd? Wordt er mails gestuurd? Of stuur je zelf mails? Of is ja, we je... wel het gelukt dat we veel gevraagd worden. Toch wel? Dat het uh, eigenlijk van het ene altijd het andere komt. Dus ja. Je, ja, dat met optreden krijg je optredens. Laat ik het zo zeggen. ja. ja, ja. ja. Ja. Als je gewoon eenmaal in dat cirkeltje zit en, je, en, en het rolt, ja, dan, dan gaat het vanzelf. Dan gaat het vanzelf. Ja. Uh, hoe is, het, uh, hoe is uh, zeg maar uh, de ontvangst van, uh, van, van muziek van jullie uh, in den Landen? Want ja, ik denk dat wij niet de enige zijn op dit moment. Nou, ik denk dat er dat toch wel meerdere mensen zijn die. Uh, nou, die release shows die we hadden in de roadtown in Rotterdam, in de zo in Amsterdam, ja. die waren allebei uh, vol. In ja, <laughs> dus, kon er geen. Uh, kon niemand meer bij. Ja, joh. Kon niemand meer het was bij. echt gewoon een uh, hutje. Ik ben in ieder muntje. geval nieuwsgierig. Ja. <laughs> Ah, ik denk Zo dat goed. heel veel mensen verrast zijn, zeg maar. Omdat, um, we zijn, ik, omdat wij uit dat kleine, dat kneuterige een beetje komen, dat blues-folky ding, denken mensen, vol volgens mij wel eens, dat, als er bijna onze optreden komen, zijn ze volgens mij best wel vaak verrast zeg maar, over nee. dat we een hele brede, dikke sound hebben. We kunnen dikke ja. bassen, twee drummers live, viool, ja, meestal toch... gezang, uh, gitaar. Uh, Synthesize op de bas, piano weet je, Het is echt mm. een, een bak uh... Vooral omdat we dat binnen een jaar hebben opgezet ja. Of binnen een jaar hebben Gerealiseerd mm. Ja, uh, ma maar ik bak geluid uh, van het podium af ja, Dat is één kant van het verhaal Maar ook bijvoorbeeld, uh, dat is het ontvangst hè? Dus gewoon het publiek op zich of Waar jullie ook spelen, mm. maar ik bedoel ook uh, Radioprogramma's en dat soort dingen we, we zijn een beetje terughoudend mee geweest. Ja? Niet toe. ja, maar het ding is net gereleased. gereleased en dit is uh, kijk je ook heel kritisch naar waar je komt. Ja, heel uh, erg. Ja? Ja? Ja. Ja. Wat, wat vind, vind je dan belangrijk uh, als je ergens komt? Uh, ja, wat vind je belangrijk daaraan als je nou, ergens ja, komt? We, we, we proberen gewoon in te schatten dat, dat er mensen zijn die openstaan voor onze muziek. Hmm. Ja, met andere woorden, als je op het moment dat je, dat je daar speelt, moet het, moet het ook... Kunnen werken zeg maar. Uh, ja. Je zegt net over de en uh, als wij voor de tros uh, feest zouden spelen, dan ja. maken we denk ik iets te pitvoets. <laughs> maar dan, maar dat, dan worden we daar wegge, weggejoeld. We, en terecht misschien, ja. maar dan, ze helemaal geen Zelfs zin dan in. nog kunnen we wel de feestnummertjes uit de. <laughs> <laughs> maar dan willen we willen ze iets met up-tempo, want anders uh, raakt ze een beetje verveeld. Ja? Weet je? Dat, yeah. ja, ja. Nou, we maar, maken geen uh, songfestivalmuziek. muziek. Dat is dat niet. Dat is... Uh, ik ga het ook niet met een Indiane uh, dingers op je hoofd, hoofd staan. Ik zou bijna zeggen harsers, maar nee. je hoofd staan in dat je dan zegt: van hier zijn wij. Oh, maar Indianatoy ah. vind ik nog wel mooi hoor. Ja, daar ja, ja, heb je ja, maar... precies de goede opmerking. <laughs> ik heb dat al mijn hele leven. <laughs> dus ja, ja, dus uh, Joe Franca. Ja. Ja, Gaat ja, het, toen ik er klein was, wilde die al indiaan worden. Ja, ja, toen ik ja, klein was, was zag ik Dance <laughs> with Bulls. En dat, was, dat, dat is toch echt... Nou, vat je, dat, die film is toch wel... Uh, niet ik die film, is <laughs> ja, okay. vind, maar dat verhaal... Dat, <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja. dat, dat uh, we, we gaan weer even terug naar de kritische kant krit van waar je dus komt. Want je wil dus wel dat je muziek bij... Naar nou, mijn idee de serieuze mensen die dat proberen boven water te halen. Van wat mm. en waarom en hoe en wat je beweegredenen zijn. Nou we willen vooral denk ik dat onze muziek vindbaar is voor de mensen die dat leuk vinden. vinden. Ja. Dus dan moet je gewoon even ja. Ja, jezelf laten zien. En dat gaat het beste ja, als je promotors hebt en als je ja, een hebt en als hebt. Hebben jullie die? Echte promotors? Ja, we of, hopen dat Excelsior daar heel hard over gaat schreeuwen, toch? Ja. <laughs> nou ja, dat is onze, onze promotor is Excelsior. Ja. En dan, ja. dan hebben we nog een, hebben we een boeker... Ja. die daar heel hard mee bezig is. En uh, we hebben zo wat mensen die, zeg maar, die, in, die in, de, in, de, in de eerste cirkel... rond de band zitten... die daar heel hard mee, werken, mee bezig zijn en heel hard aan werken. Ja, ja. En um, een bandje is natuurlijk niet alleen maar die mensen... die op het podium staan, maar dat is, we zijn heel afhankelijk... van mensen die, ons, uh, en, uh, die het ons gunnen. En uh, die het voor ons mogelijk maken... Uh, je hebt het over uh, een mixer. Een masterer. Een, een, uh, iemand die de hoes ontwerpt. Zeg maar. Dat is, er zijn best wel pittige klussen. Waar je, waar je gewoon heel druk mee bent. Als je, een, als je een, een, een gaaf product wil maken. En er is natuurlijk niet zo heel veel geld te verde verdelen. Helemaal in, niet in het beginstaling van zo'n band. En uh, dat zijn allemaal mensen die ook heel erg druk zijn. Met die promotie van dat ding. Mm -hmm. ja. en daar zijn we heel dankbaar voor. Dat dat kan. En dat, dat, ja, mensen dat, met dat, dat, dat mensen met ons mensen willen met doen. zijn echt ja. mensen met karakter. Uh, nou is de Nederlandse... Muziekmarkt uh, markt natuurlijk uh, klein, zeg mm -hmm. ik altijd maar. Uh, ja, ik bedoel, ik uh, zit er op mijn werk uh, met mijn direct leidinggevende wel eens uh, erover praten. Ja. Dus die, uh, die gast is ook helemaal gek van muziek. Ja. En het maakt niet uit of het nou een kofferband uh, van de Rolling Stones of de Doors of wat dan ook is. Maar het is ook gewoon een muziekliefhebber, puur zang als ja. het gaat om nieuwe muziek. Maar mm -hmm. in Nederland is uh, de muziekmarkt toch wel erg... Klein. Dus je moet je ja. toch echt uh, profileren en uh, ja, een plek zien te veroveren lijkt het Ja, er zitten veel vissen in een heel klein zeetje. Ja. <laughs> ja. Maar als ik jullie zou zien, dan hebben jullie toch wel redelijk uh, nu uh, de boel op de rit staan. Ja, en we maken ook wel muziek die, die ik niet bij een andere band tegenkom. Dus nee. dat maakt het dan ook alweer uniek. Is dat ook hè, het authentieke kan, kant van het verhaal, het authentieke karakter? Dat, dat, dat, dat speelt ook bij jullie heel sterk uh, met waar jullie mee komen, zeg maar. Ja, dat speelt daar wel een rol in, denk ik. Ja. Ja, je kan eigenlijk bijna zeggen dat wij ook niet zo echt anders kunnen. Nee. Bijvoorbeeld, uh, wij zouden ook wel eens graag een goede korp willen spelen... maar dat ja. kunnen we gewoon niet. Dat, <laughs> dat is, niet. is ook nee, dat is ja. niet. We zijn heel erg bezig met zelf ja. dingen maken. Weet maar maar. Nou. ook dicht bij onszelf ja. blijven en, en doen wat we kunnen. ja, over, over zo goed mogelijk. Ik vind het leuk dat je dat zegt. Stay close. Uh, dat <laughs> nummer, dat ga ik uh, zeker nu ook weer draaien. Je begint er ook. Nee. Ja, dat is, uh, je, je kent het nummer, want het is van Sooner Night. Ja, dat ken ik. Ja, niet. en nee. het, is, het is mijn liedje min of meer ook uh, geworden... Hello, uh, maar eerst, zij, hè? Maar eerst, eerst, eerst, eerst, eerst uh, gaan wij uh, weer wat van jullie album uh, draaien, want daar uh, zijn jullie nee. we tenslotte ook voor, uh, oh. voor gekomen. We hadden uh, er alweer drie uh, afgewerkte. Uh, Moonshine, ik ga ze nog een keer verfijnen uh, noemen, want dat uh, vind ik altijd leuk. Alina en Along Walk. En nu uh, de laatste, nummer 10? zullen we Storms en Doubt, Doubt uh, gaan we dan... De happy uh, end ja. van de cd. De ja, happy end van de cd, maar dat, dat, dat ja, komen zo direct of, nog meer. Of de B-kant van de plaat dan. Yeah. Ja, maar er komen Dat nog er meer. Ergens halverwege deze. Ze deze natuurlijk de happy end van de A-kant. <laughs> en daarom, hè, halfway station. Oh, dus ja, oh, nee, oh, nee. <laughs> ik snap hem. Maar uh, zullen, we, zullen we die doen? Ja. Storms and Doubt. Storms and dan dan doubt. Gaan, we die, uh, gaan we die als eerste even draaien.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 Aan niks, maar hij wist nog niks en op een dag stond ze daar. Nu zijn ze niet zo gek gelaten, na een bevalling oh zo zwaar. jongens een lelijke baby, geketend aan elkaar. Hai, hai.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 Wauw, um, het eerste wat we hebben gehoord is natuurlijk van het album Halfway van Halfway Station. Uh, het, uh, nummer, uh, het laatste nummer van het uh, album Storms and Doubt. Uh, daarachter uh, horen we het, uh, het nummer van uh, Jeroen Kant en de Ratten in de Schuur. Mede-finalist ook van Halfway Station uh, met uh, de Spuuglelijke Baby... ...zal je maar gezegd worden... ...en uh, dan da was er nog één... ...die jullie uh, hebben meegemaakt... Uh, ...tijdens de finale van de grote prijs... ...van onze uh, Suus, uh, de groot... ...Sue Knight. ...dat is trouwens nog een heel leuk verhaal... Wat je, ...dat is een leuk verhaal... ...we hebben ze hier ook nog eens een keer in de studio gehad... ...toen was ze met een band... ...toen hebben ze meegedaan... Uh, ...als John Doe's Revenge in de Rob Akda Award... Die wonnen ze in 2009. En ja, we vonden het leuk. Van, we hebben de winnaars van de Rob akna in de studio. Maar ja, toen kwamen ze met Bands, uh, Drum. Dat was een van de bands die de buren niet konden waarderen. Nee, nee. Uh. alleen de buren die waren er niet. Maar we moesten de drummer moesten we kwijt. Dus die deur die je daar ziet. Ja, die ja, ja. hebben we er dus uit moeten halen om die drummer nog ergens uh, kwijt te... <laughs> en die deur die, die we hadden, die hebben dus, zeg maar... Waar jullie net door de voordeur zijn binnengekomen... Die hebben dus die deur daarnaast gezet. En daar zat Suus op de barkruk gewoon te zingen. En daar, zijn, daar hebben we ook nog een opname van. Maar goed, <laughs> dat is een oh, leuk, leuk verhaal. ja, ja uh, <laughs> Maar goed, uh, ze is nu een hele andere pad opgegaan. Dat heb je net uh, kunnen horen. Stay close, uh, dat nummer. Uh, en het slaat uh, helemaal goed op wat jij net al zei... Bij het blokje van drie. Ja. Muziek moet je maken... Zo dicht mogelijk bij jezelf. Toch? Ja, maar nog ja. wel open voor andere mensen. Ja, uh, <laughs> ja oké. <okay>. Uh, <laughs> maar hebben jullie zelf eigenlijk ook helden? Uh, voorbeelden, om het dan maar zo te zeggen. Uh, tenminste waar je uh, zegt van... Jee, hoe die dat aangepakt heb, Waar dat ik het uh, zo ook uh, kom. Of dat je er iets van... Nou, oh, ik zou uh, ook zoiets zo uh, willen, willen doen. Het is niet dus kopiëren, niet maar noemen, het is niet kopiëren, maar, maar ik, ik zeg maar een soort inspiratiebronnetje. Nou, ja, vroeger toen ik. Uh, want ik zong altijd gewoon in mijn eentje. Hmm. En ik luisterde dan heel veel verschillende zangeressen. En ik was heel erg geïnteresseerd in het geluid van hun stemmen en hoe ze dat dan konden maken. Ja. Dus ik deed dat altijd na. Maar dat ging echt van Alanis Morissette tot aan Mariah Carey, tot aan van alles. Ja. En dan probeerde ik te uit te vinden hoe ze dat geluid dan konden maken. Dus hoe ja. je stembanden kan, kan gebruiken. Ja. Dus dat was mijn uh, autodidactische zangles. <laughs> autodidactische zangles? Maar, maar ik heb op het moment niet echt een voorbeeld. Er zijn wel veel documentaires van andere bands aan het kijken op het moment. Ja. Gewoon om te kijken hoe ze dat nou aanpakken. En weet je. Hoe je, hoe je, hoe je blijft ontwikkelen. En het is mooi om te zien. Vind je zien dat het... ook leuk? Om naar dat soort documentaires te kijken. Van, ja. van, van uh, wat hebben zij gedaan. Ja dat zou ik niet doen. Ja, <laughs> ja of wat ik ook. Is heel, ik, ik, ik verzamel niet lokale bandjes. Maar ik, ik vind het juist heel gaaf. om Met bands die ik gewoon live zie. Of met wie we optreden. Of bij, bij, bij wie we op het festival staan. Om dan te kijken hoe ze dat doen. Je, en dan. Niet alleen het muziek maken, maar ik, ik, ik vond het eerst een beetje saai, maar die productionele kant. en van Hoe hou je een band bij elkaar? Hoe zorg je dat je, uh, dat je door Nederland gaat of zelfs door het buitenland, zeg maar, hoe dat lukt? Zeg maar. Dat is best bijzonder. Hm. We gaan nu toeren naar Denemarken en dan moet je toch even vijf mensen zeg maar, uh, in, in Kopenhagen neerzetten een paar dagen. Um, en, um, en zorgen dat dat uh, niet in de min staat op de band, in de bandpot, zeg maar. En, uh, ja dat contact ja, hebben we eigenlijk vorig ja, ja. jaar al opgebouwd ja, ja, ja. of misschien zelfs twee jaar geleden ja, het kost, al. je moet dat Dan allemaal best tactisch doen en zo en uh, weet je ik vind dat, dat heel gaaf hoe het in een band in elkaar zit hoe die, hoe die ja. groepsdynamiek werkt weet je. Wie, wie regelt het, wie is het breintje achter de band of zo en wie is het, het muzikale genietje zeg maar. en wie werkt gewoon keihard dat ja. dat lukt en ik vind, dat soort dingen vind ik heel gaaf om te zien bij lokale bandjes of, of muzikaal gezien weet je bijvoorbeeld uh, ken je het? Dyer toevallig ik heb er vaak iets van gehoord. Ja, hij is niet zo heel bekend. Hij komt uit Den Haag. Ja, dat zegt mij wel wat, ja. Hij gitaarspelen. Maar dan kom je gewoon bij een optreden. En dan speel je samen met hem een optreden. En dan denk je, Jezus man. Moet ik nou nog gaan gitaarspelen? Nou, Hij is me wel eens opgedoken. Ik ken zijn muziek niet. Maar ik ken de naam van... Ik weet wie... De naam zegt mij wel wat. ja, bijvoorbeeld. Dat is dan zo'n heel... Ja, dat is dan niet mijn held of zo Of mijn voorbeeld... Je waardeert gewoon heel erg. En dan je denk je van zo: dat ja. ik, ja, neem van allemaal neem je zo'n klein stukje. Ja, ja. Dan, dan bouw je je eigen held mee. Ja. Dat. Maar ik proef ook nog iets anders. Ik, ik, ik zit nu toevallig in... Uh, ik, ik lees een boek over Louis van Gaal. Wie kent hem niet? Uh, jou uh, als... Uh, f, hè, met voetballers uh, in de familie Dan moet dat er wel wat aanspreken. Uh, maar de man heeft een filosofie. Uh, die zegt... Uh, het, het, de, de, de, die individu is ondergeschikt... Aan het teambelang. Mm -hmm. Het komt steeds meer uh, zeg maar in die biografie terug. Maar ja. op een gegeven moment had ik een hoofdstuk uitgelezen. En ik ben gekomen tot aan Bayern München. Dus uh, dat is al vrij recent. Kan ja. ik erbij uh, zeggen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment. Dwaalde op een gegeven moment ook mijn uh, verhaal van Queen. Door, uh, door mijn hoofd heen. Uh, er is een reportage of een, nee, een documentaire. Ik, ik ja. weet niet of je hem gezien hebt. Ja, net, ja. Mm -hmm. Maar je ja. zag op een gegeven moment. Hè, John Deacon maakte het nummer. Another one bites the dust. Maar dat was bij totaal geen rol voor Roger of voor, uh, Brian May in weggelegd. Mm -hmm. Er zat een duidelijke uh, baslijn in. Ja. ja uh, ook uh, Roger Taylor vond. Ja, lekker, lekker. Kan Ook uh, fijn met, met mijn drum uh, kan ik dan wat iets zien kwijt. Maar uh, ja, Brian May die stond er een beetje verloren bij. Maar ook daarin zag je dat uh, ieder had toch een beetje zijn eigen rol. En mm -hmm. ja, uh, Brian May zegt ja, als jullie dat willen, dan moet ik mij maar ongeschikt maken aan dit hele verhaal. Geldt dat uh, als je het doortrekt, hè, het verhaal van Van Gaal, Queen, door uh, naar de muziek toe, zou je het dan ook zo kunnen zeggen. Dat, er, uh, dat je ook uh, bijna kan zeggen van, uh, iedereen heeft toch een beetje ook zijn eigen, ja, zijn rol. En, en kan je ook uh, niemand, uh, je hoeft niet iemand uh, uh, zeg maar bovengeschikt of ondergeschikt te maken. Maar je kan uh, als gelijkwaardig individu, kan je dan toch iets neerzetten. Dus als groep. Als ja, echt ja, als groep. Ja, nee, er, je uh, moet heel goed bekijken wat iedereen's kwaliteit is en hoe je dat ten voordele. Hmm. Kan. En er is één ding wat iedereen van ons bent goed in is, en dat is ook de reden dat ze erin zitten en dat het kan, is dat ze dienstbaar zijn aan het geheel. Ja. Je kan niet. Zonder, zonder geld, zeg maar. Als je, ja. als je gewoon dikke salarissen kan betalen, ja, dan kan je tegen degene die ja, ongeschikt is, wel. gewoon zeggen van nou ja, je wordt betaald, je komt maar opdagen, je gaat dan maar ja. uh, voor lul staan bij dat ene nummer, zeg ja. maar. Maar als, als je geen geld hebt, en je, iedereen moet er ook iets uit kunnen halen, moet je mensen zijn die, die hebben die dienstbaar zijn aan, aan het geheel. Hm. En die dat kunnen. En die maar, der, en als je, maar die ook in, in het doel geloven. Ja, dus dat je met z'n allen, met, met allen doet. ja, ja. En ongeschikt klinkt al gelijk gek, maar als je dat dienstbaar noemt, zeg maar... Dat ja, dat... Aan het, nummer, of ja, het is ik, meer ik, geschikt. Ik, ik, ja. ik, bedoel, ik, ik bedoel ermee te maken dat je dus eigenlijk ja, min of meer uh, je inschikt in een bepaalde rol. Ah, ja. uh, zoals ja. Brian May ja. dat deed bij uh, dat nummer uh, Anonymous Dust. Want je had er natuurlijk ook, er dus zijn ook hele typische Brian May nummers waar dat heel duidelijk in uitdrukt. En dan speelt John Deacon uh, nee. helemaal bijna geen rol. Ja. Of... Ja, maar, ja, misschien maar, moeten we er maar, nog een keer over hebben als we heel beroemd zijn in een documentaire. Ja, oké, maar... Maar ik, wel... ik ga even terug naar de essentie ja, ja. van het verhaal. Hè? Dus Wat ik daarin ook de, wel zie, is dat muziek natuurlijk niet alleen geluid is, maar ook stilte. Ja. Ook als je niks doet, en je, je zit op het podium met de rest van je medemuzikanten, maak je nog steeds wel muziek door niks te doen. Maar mm -hmm. ik wil niet zeggen dat je... Geen muziek maakt. Juist, ja, ja. Dat vind ik wel een hele leuke, die, die jij zegt. Een uh, ja. functie, ja. functionele stilte eigenlijk, als het ware. Ja, dat is ja, het in ons, als je in onze ja. muziek, ja, jij wilde bijna net gaan praten to, binnen een nummer. Bij ons valt het heel vaak stil. Ja. En dan begint het hele, hele gedoe weer. Ja. En, uh, we, ja, en dan, uh, wij proberen, dat is bij onze band, echt, de mensen zijn de, de leden zijn dienstbaar aan het liedje dat we maken, zeg maar. Dus soms betekent dat dat even iedereen niks doet. Hm. Dat kan gewoon Of ja. één iemand even ja, niet bijvoorbeeld. Die even gewoon uh, op dat moment. Rust. Uh, uh, ja, ja, rust, Over lokale dingen. Want jullie hadden iets meegenomen. Uh, Luik. Ja, wat wil ja. je? Ja, Luik nou, is een Rotterdamse, is niet lokaal, meer Rotterdamse ding. Ja, <laughs> ja uh, Marcus heeft het uh, album uh, liggen. We hebben de het eerste, het eerste track uitgezocht uh, van, ja. uh, van, uh, van Luik. Van het album Aals. Ja, ja ik probeer het dit keer wel we goed te doen. Nijmegen. Nijmegen. Ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan er even naar luisteren. Dat lijkt me. Uh, wat zijn we Ze komen nog. Oh, oh, oh, mijn microfoon staat op Ik zei al. Ja, uh, wat uh, denk uh, jij nou? De plaats van Ik zei al van. Uh, ze komen nog een keer terug. Ja, uh, wat, wat uh, ik ga, moet ik even duidelijk uitleggen. Van wat, uh, wat is de discussie? Nou, uh, Rikke die komt hier uh, binnen met een gitaar. En uh, wij, wij hadden zoiets van. Uh, we, hebben, we zaten niet echt voorbereid. Want nee, want ik al ligt in paniek. Zoiets ik zie een gitaar. We hadden zoiets gedacht van. Nou, we gaan toch alleen maar praten over, uh, over de muziek. En, uh, en het spelen dat. Uh, ja, dat had ik niet... Maar ja, dan kijk je. Dan, uh, hier naartoe lopen, want uh, je weet het. Uh, gasten kunnen niet meteen uh, onze studio vinden. Dus ik praat zo eraan. En, ja, dan zie ik Rick aankomen met een gitaar. En ik denk, oh... Daar gaan we. Ik dus, ja, vind jammer. Want, uh, want ik denk ja, jammer. Het is uh, leuk als je meeneemt, maar uh, ja, we hebben hem uh, we hebben niet het element... Uh, maar goed, jij. Je bent, nog een keer spelen. Goed, je, je, je komt, je komt uh, <laughs> nog een keer terug om uh, te spelen. Dat vinden we altijd heel erg sympathiek. Uh, als je dat uh, doet. Dus uh, bij deze dus de afspraak gemaakt. We hebben nu net uh, iets uh, gedraaid. Wat weet je eigenlijk van uh, deze. Uh, je zei het al, hè, net? Den Haag kwam nee, joh, uit Rotterdam kan Rotterdam. Rotterdam. Ja, we speelden met hun twee weken geleden in. Nijmegen, Nijmegenlijn, Nijm ja. En uh, nou ja, eigenlijk we kennen ze ook, uh, niet echt. Dus ze, ze, Een uh, beetje holler. ik holler. had ze wel eens ontmoet, maar ja. niet in, uh, in deze in setting. deze setting. Nee. nee. Ik wist wel dat uh, um, Lucas, de zanger, dat hij uh, nummers aan het schrijven was, ja. twee jaar geleden toen ik hem tegenkwam. Ja. <laughs> en dat is dit dus geworden, denk ik dan. <laughs> ik ben blij dat je ermee gekomen bent. Ik ga natuurlijk uh, even erachteraan uh, jassen. Dus uh, wat dat dan gaat, uh, vind ik uh, dit soort leuke dingen. Ook uh, Ja, Tobias Ponsioen van Houses die uh, deed dat ook in, uh, in de uitzending. De tweede keer dat ze toen kwamen om het album uh, van hun uh, onder de aandacht te brengen. Maar dit zijn leuke dingen. Uh, ja. Dat je... Uh, ...bij optredens uh, dan ook gewoon uh, met andere muzikanten nog ergens in, in aanraking komt... ...en dat je dan dat meeneemt. En dat ze uit dezelfde stad blijkt te komen. Hetzelfde stad, <laughs> ja. Wisten jullie ook echt niet van mekaars bestaan af? Ik kende de band Luik wel, maar ja. we waren ze in Rotterdam nooit tegengekomen. Hmm. Je hebt toch vaak wel dat, dat uh, Rotterdamse bands dan veel in Rotterdam spelen... ...maar Luik is een band die gewoon al landelijk veel speelt. Landelijk, zelfs al. Ja. Waarom zijn ze dan eigenlijk nog niet opgevallen? Is dat ook weer te maken met politiek ook... en dat soort dingen weer? Nee, ze zitten op Snowstar en ze maken, ja, yeah, slowcore. Mm -hmm. Dus ja, het is dus denk ik ook niet, uh, ik denk niet dat zij willen schreeuwen aan het grote publiek, maar misschien enigszins nog een beetje onder de radar willen blijven. Ja. Is dat goed? Misschien wel. Ik weet het niet. Ja. Hoe zit dat met jullie, ambitie? Hebben jullie uh, ook ambities? Of is het gewoon alleen maar... Ja, ambitie vind ik zo, zo carrièreachtig eigenlijk eigenlijk, uh, woord. Ik, ik, ik wil bijna zeggen... Ja, het, het klinkt zo vies, maar het, aan de andere kant... Uh, heeft het ook iets van... van uh, hebben jullie nog... Nou, laat ik het beter zeggen. jullie dromen? Zouden jullie ja, nog... Uh, ja? Zijn jullie al... Ja, jullie zijn al halfway. Halfway station dus. Altijd. <laughs> Altijd. Uh, maar een, een, een droom, is uh, een droom bijvoorbeeld uh, in een grote hal ergens staan of een grote zaal? Ja, ja? nou niet zomaar ergens, maar daar kan Rikke wel meer over vertellen. Ja. Of uh, ga ik nou jou iets <laughs> ontlokken? Daar had zijn microfoon me weggestopt. Ja, uh, dus ga ik dacht, nou, ga nou, ik nou iets niet? ontlokken uh, <laughs> wat je nog eigenlijk liever niet uh, wil vertellen? Nee, maar, ja. Volgens mij willen we vooral reizen. Tenminste, ik wil vooral reizen. Ja, Denemarken reizen. hoorde ik al, uh, hoorde ik net uh, vallen. Uh, want, want ja, uh, hebben jullie belangstelling? Is daar belangstelling uh, ook voor jullie muziek? Want anders komen jullie niet samen in Denemarken. Moet het, dan moet er ergens iemand zijn geweest. Waarom <laughs> hebben wij dat nog niet? Ja, ja, um, ja op uh, track 5 van onze cd. Dat is uh, nummer 3 House. Ja. Dat wordt uh, gespeeld door twee drummers. En één drummer is een Deense drummer. Asker Björk heet die. En die speelt in de band Boho Dancer. Ja. En die was een exchange uh, student in Rotterdam. En die had ons bandje gezien. En dat vond hij gewoon heel tof. En hij dacht tijdens mijn verblijf in Rotterdam wil ik graag gewoon andere bands ontmoeten die ik ook tof vind. En daar contact mee maken zodat mijn band hierheen kan komen. En zodat zij een keer ooit eens naar Denemarken kunnen komen. En dat is uh, ongeveer anderhalf jaar geleden. En nu uh, had hij ineens iets gevonden. Want zij gaan in Denemarken ineens heel erg goed. Deze ze die hebben een uh, radiowedstrijd gewonnen. En uh, ze, ze gaan heel hard in één keer. Ja, uh, en dan, dan zie je dus ook waar dit soort relaties toe, toe kunnen leiden. Uh, dat je dan op een gegeven moment ook misschien uh, ja, aandacht krijgt uh, in, in het land Denemarken. Om, uh, ja, te... wie weet. Ja. ja. Ik ben benieuwd hoe, wat voor ja, hoe, dat, uit, hoe dat uitpakt krijgen. natuurlijk ja, ja. Want uh, dat kun je niet uh, Nu van tevoren uh, inschatten uh, nee. uh, we, we hadden het hier al uh, Eerder al over, over de landelijke aandacht uh, ik, ik had begrepen dat uh, Radio 3 geloof ik Of 3FM bij jullie al geweest is of niet? Ik had een tijdje geleden de, de Gielmobiel Jij had de Gielmobiel? <laughs> ik had de Gielmobiel Dat meen <laughs> jij niet ja. uh, Dus ik zit hier met een, uh, met een man die uh, Een Gielmobiel veteran Ja zie je ja, ja. Uh, Hoe ben je er eigenlijk over? Vind ik eigenlijk wel even leuk om te weten. want uh, Er is iemand die... Uh, ja, hij belt elke keer, ja. keer. Dat weet ik. Want ik, ik, ik luister vaak naar, uh, naar zijn programma. Uh, dan zit er een onderdeel in. Even voor de mensen die het niet weten. Uh, er, zit, er zit een mobiel uh, in. in, in, in de, uh, ja, hij belt elke ochtend naar dat nummer. Ja. Hè, dat is zijn, zijn mobiel. Maar dat gaat van hand tot hand. Ja. Hoe ben jij aan dat uh, ding gekomen? Wij krijgen hem via uh, Spinvis. Oh. Die, die, die uh, ja, nou goed. Spinvies. Ja. En uh, ja, ja even het dan, is. Weet je, dan krijg je zo'n mobiel, ja. ja. je, dat zit in een broodtrommeltje, dat is heel oh. grappig. Ja. En dat is een iPhone, nou ik heb een, een hele oude, een oude mobiele telefoon dus ik had sowieso nog nooit een iPhone gehad, dus ik had ja. even één een dag een iPhone, dat vond ik nou ook wel grappig. Ja. Maar dan ja, word je gewoon om uh, kwart voor negen gebeld en <laughs> weet je, ik, wij hebben geen tv nee. en uh, ik luister eigenlijk ook naar de, naar de radio, we zijn gewoon hartstikke, hartstikke druk bezig altijd. Ja. Ik wist, wist, wist ik veel nou was die, die Giel was zelf ziek Dus ik kreeg iemand anders aan de lijn Ja, ik denk oh. dat het Michiel Giel is ja? geweest ja. Ja. En, uh, ja, dat is heel grappig Want je hebt gewoon een, ja, Ik heb mond sowieso niet op de verkeerde plek zitten, Maar je krijgt in één keer iemand aan de lijn die je niet kent nou, Ik vond het wel geinig eigenlijk mm -hmm. ja. ja, want Marcus, jij hebt het gehoord volgens mij ook hè? Dat met de Gielmobiel? Ja, volgens <laughs> mij heb jij op een gegeven moment uh, iets gehoord over uh, Halfway Station is op 3FM Zijn we toch te laat ja, Zoiets ja, ik hoorde wel van, van vanmorgen halverwege station, maar ik mis waarschijnlijk dat giel mobiel net omdat ik dan of nergens net niet achter mijn bureau zit. Ja. Ah ja, het is een lulpraatje hoor. Het is grappig. Het is hartstikke aardig. Ja. Zo, maar voor de rest. Ik ja. bedoel, ik heb iets. Maar, maar is hij op een gegeven moment ook gaan googlen? Of. Dat hij, nou, dat, weet dat, je, hij dat, was later terug. Want nu, ja. toen ging hij natuurlijk eventjes dat programma een paar keer luisteren. Maar dan de dag daarna en de dag, en de dag daarna, en zelfs de. de die dag daarna, en dan noemt hij het toch nog elke keer noemt hij het eventjes, en, en hij noemt ook tussen en lippen door dat hij het ook nog geluisterd had terwijl hij ziek was, dus misschien hadden we zelfs nog wel gelukt dat hij ziek was, dat hij daardoor uh, op zijn <tie> tijd ja, dat hij het lekker in, zijn, in, lekker in zijn bedje thuis met een kopje thee ons allemaal heeft geluisterd ja. ik hoop het eerlijk gezegd, ah, het maar pijn in zijn keel dat weet ik wel, dus ja, ja, lastig keel, ja. Ja, uh, goed, dan hij we een kop, kopje thee met een schepje honing erbij ja. ik zie dat helemaal voor me, weet je ja, <laughs> dat, dat hij dan zijn. op een gegeven moment uh, uh, zelf, ja want ik weet, ik weet uh, uit de verhalen wat die, hoe hij zich present ...dat hij vaak dit soort dingen doet. Celine Cairo heeft hij ook uh, zo gegoogeld. En uh, hij zelfs... ...dat vonden wij wel geinig. Ethereal, daar had hij Elko uh, van der Meer, de drummer. Die ja. Is hier, uh, ja die, die, dat weten wij dan weer. En uh, die, uh, die zei van... Uh, ja, uh, uh, ...jullie, jullie... Uh, en op een gegeven moment, oh ja, jullie waren die lieve jongens die op een hebben gestaan. Ja, ah. zo, uh, dat wij, ja, dat zagen we omdat, het, omdat wij op een toen waren geweest. Ja. Omdat ze erop Rob Hakna hadden gewonnen. Maar dat vond ik wel leuk. Maar het, uh, het is een heel apart item uh, dat, uh, dat, uh, dat ding. Maar misschien is dat wel goed geweest om zo die manier muziek oh, over te voelen. Joh, dat wein, weet je natuurlijk niet. Ze idee. altijd het wel ergens goed voor. Ze is altijd wel ergens goed Soms voor. Soms ook ergens niet goed voor. Nee, <laughs> dat dat want je, je weet ook nooit hoe, het, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe <laughs> mensen erop reageren. Of hoe de muziek in kwestie, of ja, degene dat... Die, uh, die, dat, uh, die dat ding in zijn handen heeft gereageerd. Uh, ik ja, je moet het gewoon loslaten. Maar ik, één ding, <laughs> ik hoop dat Giel niet zit te luisteren, maar ik hoop maar één ding, <laughs> dat Mars Smeets niet die Gielmobiel van jou in je handen krijgt, want ik, ik durf dan niet te zeggen wat, wat er dan gaat gebeuren. Goed, uh, dat was even uh, voor, uh, voor nog uh, het verhaal van uh, de Gielmobiel. Laten we weer uh, even teruggaan naar het album, want hij werd al aangekondigd, Treehouse, want uh, dat is uh, waar, uh, waar jij het uh, op Doelde uh, Elma uh, over uh, de Denen de die daar, uh, of één Deense drummer die erop te horen is. Uh, laten we dat nummer ook maar gaan draaien. Treehouse van Halfway Station. That in the we collected wood from the forest ground. Met ropes of Ivy Wound and Wound. And tangled up with cells in that tree so bad To hide from my thoughts is what she said And he het weer uh, fijn als ik uh, en, en zeker uh, uh, dit uh, het laatste uh, de gitaar die, die er even onder, uh, onderdoor uh, komt, maar uh, wat ik uh, zo bijzonder vind aan dit nummer is en dat vond ik toen ook al, toen ik jullie uh, dat live zag, uh, zag doen op, uh, tijdens de finale van de Grote Prijs in Paradiso uh, met die viool want dat, uh, hey, ik, ik heb het al eens, uh, met een aantal mensen die bijvoorbeeld ook uh, een cello uh, erin uh, zetten. Ja, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik zo wonderlijk als je, als je dat kan. Uh, ja, het dat is je, een, hij, hij improviseert het, hè? het is, ja? uh, zeg maar. Jaap, die, uh, die kan dit, zeg maar, is gewoon, die, die, dat Ja, die hoeft die, die, dat doet, Dit speelde hij zo in. De, ja. Eigenlijk de eerste keer dat hij het nummer speelde, was in de studio. Nou, die heeft twee, twee of drie rondjes nodig. En die uh, knalt zo'n viol partij eruit. Ja. Geniale muzikant. kan. Ja. Ja. Uh, is, dat, is dat ook het, het leuke van muziek, dat je ja, min of meer, uh, het, het lijkt wel een confrontatie tussen twee dingen, uh, of, uh, of nou, confrontatie, het, uh, het, het, het bij elkaar brengen van twee werelden, want ja, een viool vind ik altijd een beetje een klassiek muziekinstrument. Maar hij speelt het tamelijk klassiek eigenlijk, toch? Maar dat vind ja. ik het, het meest het, uh, intrigerende aan muziek. Hè? Dat, dat, dat, dat is zoiets, hè? Dat ja. wat je totaal niet eigenlijk verwacht. Hè? Want als je naar een band gaat zitten kijken, dan denk je aan vette gitaren, bassen. En uh, ja. ja, af en toe misschien een toetsen, een, een, een synthesizer, keyboard en een drummer. En that's it. Uh, maar uh, mensen die dus dat, dat dus doen met een cello of, of wat dan ook. Ja, dat, dat, blijf ik toch, uh, dat blijf ik toch altijd yeah. een, een, een originele, originele ja. kant van, van het verhaal. Ik vind met een viool ben je wel iets mobieler ja? dan bijvoorbeeld met een cello. Het ja? hoeft ook niet per se klassiek te zijn natuurlijk. Maar violen worden ook gewoon gebruikt in bluegrass en in gypsy. En can, ja. Jaap kan echt alle kanten op. Ja. Daarmee ook. Hij kan heel goed uh, aan Hoe zijn jullie eigenlijk aan hem gekomen? Gewoon ook... Uh, door uh, dat je onderweg bent en dat je... Nee, we waren een keer op een singer-songwriter-avond in uh, Café Voigt in Rotterdam. Mm. En uh, hij was daar en een jongen die contrabas speelt. En nog een meisje wat ook viool speelt. Mm. En uh, zij speelden met allerlei songwriters die avond mee. En het, het principe is... Uh, je kunt je inschrijven op een lijst op de avond zelf. Drie nummers spelen... En ik denk dat zij uit nieuwsgierigheid gewoon contact te maken met, met andere mensen inderdaad dan de klassieke wereld of de wereldmuziekwereld. Ja, ja want, want dat is zo universeel als je het mij vraagt. Hè. Uh, muziek is universeel, daar heb ik, uh, heb ik gewoon heel erg de indruk. Ja, dat is zo, ja. denk ik. Ja, ja ik, ik, ik kwam trouwens ook nog een YouTube uh, ding kwam ik tegen van uh, Thijs de Melker en Anne van Schothorst. En Anne van Schothorst die is een, een harp, uh, die speelt harp. En Thijs is een, uh, ja, min of meer een, uh, een muziekproducer. En die, uh, die heeft uh, een beetje Rebecca Sier, uh, uh, dat werk. Dat heeft hij min meer of, meer, uh, meer of meer begeleid. En daar heb ik iets van gezien. Een harp en hij op de gitaar. En het is zo apart. Als je dat... Uh, ben ik dan tegengekomen. Uh, voor de mensen die het nog niet weten, ja, we gaan kletsen over. Ik zal het volgende week uh, zal ik het even laten horen. Dan, uh, dan, weet ik, dan weet iedereen waar ik het over heb. Maar dat, ik, ik vind het altijd van uh, dat het naadloos zeg maar zo erin uh, geschoten. Dat vind ik wonderlijk. Dat blijf, dat blijf ik zeggen. Dus. Uh... Ja, en dan misschien het. eigenlijk ook wel uh, als, als muzikant dat kan Hebben ze er zeker al bij mij een streepje voor Dus ja, dat hebben jullie al uh, In <laughs> dat, dat opzicht al uh, Ja, we zijn al zo'n beetje Aan het eind van, uh, van het programma gekomen Gaat snel eigenlijk ook meteen snel. Ja. Uh, Niet ja. helemaal Voor niks uh, geweest, uh, denk ik Integendeel in nee. uh, we, komen, we komen graag nog een keertje terug dat vind ik leuk. Als je ja. dat, uh, als je dan ben ik wel voorbereid. Ja. Ja, dan ja. zijn we erop voorbereid. En dan uh, gaan we ook inderdaad uh, onze toetsen en bellen hier uh, neerzetten. Dan hier wat spelen. Ja. Ja, uh, als het lijkt, lijkt me heel erg leuk. Maar zo met z'n tweeën. Dat je, dat je uh, ja, Misschien komen we z'n drieën. Nee, we hebben nog een, uh, een toetsen in eerst met een ogen wat, wat gaaf is. Met een klein trap. Ja, dan, die, dan, die, moet uh, we, uh, dan moeten we alleen even wachten tot wij uh, naar een nieuwe locatie zijn. Ja, het, we zijn ah, past, bang het dat... Past banken, dat uh, uh, uh, het past wel. Maar, ligt eraan hoe luid die is. Maar we, het gaat er even om... Als hij niet zo luid is, dan is het hoe hard die trapt. Ja, maar ja. we moeten oppassen dat okay. we dus niet. Dat gaat weinig hier weinig nog wel lukken, Jaap. Misschien wel. Dat gaat zeker weer wel ah, ja. lukken. En we weten in ieder geval dat wij uh, waarschijnlijk uh, misschien uh, ergens uh, gaan zitten waar we uh, dit soort dingen uh, beter uh, tot aan richten. En dan kunnen we onversterkt gaan spelen. Dus dat is dan helemaal een uh, fijn voordeel. Maar zover so is het nog niet. Uh, dank voor jullie komst uh, naar, de, naar de studio. Van, helemaal vanuit uh, Rotterdam. Uh, we gaan toch nog even één nummer. Want ik wil dan toch afsluiten met. Uh, met een nummer van, uh, van het uh, album we nummer twee ja. elephant drums zullen we die doen dan gaan we met elephant drums eruit ja. en dan zijn we de volgende week weer en dan gaan we praten met Sophie Veline oftewel haar echte naam Sophie Platenkamp en zij brengt nederlandstalige singer songwriter muziek volgende week dus en wij sluiten af tot volgende week Dag. tot volgende week